Een op de zeven Amerikanen heeft voedselbonnen nodig om rond te kunnen komen. Blijkt uit cijfers van het begrotingsbureau van het Amerikaanse congres. Vorig jaar kregen 45 miljoen Amerikanen elke maand voedselhulp. Dat is 70 procent meer dan vijf, vijf jaar geleden. Volgens het begrotingsbureau is de toename vooral te wijten aan de recessie van 2008. Gemiddeld ontvangt een gezin 220 euro per maand aan hulp. De FBI en de politie van New York graven sinds gisteren in de kelder van hun appartement in de hoop een 33 jaar oude verdwijningszaak op te kunnen lossen. Ze zeggen nieuwe aanwijzingen te hebben. De toen zesjarige Ethan Pats verdween in 1979. De zaak hield Amerika jarenlang in zijn greep. De foto van Ethan was een van de eerste die op melkpakken werd afgedrukt. Een methode die daarna nog vaak is gebruikt bij vermissingen.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 In de afgelopen maanden zijn er bijna 900 dolfijnen aangespoeld. Wetenschappers vermoeden dat de doodsoorzaak een virus is... of verwonningen door olieboringen. Verwachting is dat het onderzoek naar de massale sterfte... over twee weken klaar zal zijn. Het weer vanochtend nog overwegend droog en zonnige periode. Vanmiddag ontstaan buien. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 20 april. We hebben het in deze uitzending vaak gehad over de bezorgingsproblemen bij PostNL. En opeens stapte gisteren de grote baas van het bedrijf op, Harry Koerstra. Daar zat er net een jaar. Wat is er toch aan de hand bij PostNL? We proberen daar vanochtend de vinger achter te krijgen. En het is vandaag actiedag Koni 2012. Over de hele wereld is er aandacht voor de Oegandese rebellenleider... die zoveel mensen heeft laten vermoorden door kindsoldaten. Ook in het Radio 1-journaal richten we onze blik op Koni vanochtend. De jager van financiën wil extra toezicht op de snelle jongens en meiden op de beurs, hedgefondsen en speculanten. De vraag is wat dat oplevert. En drie presentatrices van Hart van Nederland zijn ontslagen... en dat terwijl het toch een van de succesvolste programma's is van SBS6. Bert van der Vier hoort u met zijn oordeel over deze toch wat rigoureuze stap. Verder zoeken we naar een verzonken waddeneiland. En het is misschien nog wat koud buiten, maar we gaan terecht kamperen vanochtend in het Radio 1 Journaal. Nou ja, Mark Robin Visser dan. Dat en meer. Allemaal vanochtend tot half tien. Kunt u dus ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Het vredesplan van VN-gezant Anan voor Syrië... is de laatste kans om een burgeroorlog te vermijden. Dat heeft de Franse minister Juppé van Buitenlandse Zaken gezegd... na een bijeenkomst van de vrienden van Syrië in Parijs. Het Syrische leger doet alsof het zich terugtrekt... maar de zware beschietingen gaan ondertussen gewoon door, zei Juppé. De armée syrienne heeft geen retrait en trompe-l'oeil effectief. En de tirs à l'arme lourde continueren. De réfugiés afluiken op de frontier, bij miljoenen. En de kransen zijn plenen van miljoenen innocenten. Op de bijeenkomst pleitte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton voor een nieuwe VN-resolutie. De politie in New York heeft een vermissingszaak heropend uit 1979. Een zesjarig jongetje kwam toen aan op school, nooit aan op school nadat hij ochtends voor het eerst alleen reisde met de schoolbus. De foto van het vermiste kind werd op miljoenen pakken melk afgedrukt. Dat was nog nooit eerder gedaan. Het lichaam van de zesjarige Ethan Paats is nooit gevonden. In 2001 werd hij doodverklaard. en nu heeft de politie de kelder van een man doorzocht. Sinds about seven o'clock this morning, uh, law enforcement organizations have been searching a basement area on Prince Street waar Eden Petaan was uh, went missing on Prince Street on May 25 uh, 1979 when he was six years of age. Volgens Amerikaanse media is de woning van een 42-jarige timmerman die een dag voor de vermissing een dollar aan het jongetje gaf. Een dag later werd hij vermist. De politie is op zoek naar bloedsporen, kleding of menselijke resten. We're looking for any evidence of human remains clothing or other personal effects related to Etan, in the hopes of discovering what happened to him uh it's still considered a missing persons case if its if the body were to be located it might change quickly to a homicide case in 1983 riep de toenmalige president Reagan 25 mei de dag van Patsy's verdwijning uit tot nationale dag van de verdwenen kinderen SBS ontslaat drie presentatrices van Hart van Nederland. Cilly D'Artel, Maureen Dutois en Millika Petersson moeten na de zomer op zoek naar een nieuwe baan. Het nieuwsprogramma krijgt namelijk een andere opzet... zegt SBS6-directeur Georgette Slik. We hebben daar een hele belangrijke beslissing moeten nemen... maar ook een hele moeilijke beslissing. Namelijk dat van een duo presentatie naar een presentatie met één presentator gaan... En uh, ja, dat heeft vanzelfsprekend als gevolg dat, uh, dat de presentatorenteam wat er nu zit uh, verkleind moet gaan worden. En dat we van drie presentatoren afscheid zullen moeten gaan nemen. En dat was een uh, hele moeilijke noot om te kraken. De drie vrouwen vormen al jaren het gezicht van het hart van Nederland. Het nieuwsprogramma is een van de succesvolste programma's van SBS 6. Maar wil zich nu gaan richten op een jonger publiek. Alle dames zonder uitzondering zijn heel bepalend geweest voor het succes van de zender. Maar we moeten ons toekomst klaarmaken en uh, ja, daar horen dit soort uh, consequenties bij. De verkiezingsstrijd om het burgemeesterschap van Londen is losgebarsten. Gisteravond hield de Britse nieuwszender Sky News een debat. De strijd gaat vooral tussen de huidige burgemeester Boris Johnson en zijn voorganger Ken Livingston. Johnson probeerde tijdens het debat vooral sympathieker over te komen dan Livingstone. Zoals bij de discussie over de veiligheid van fietsers, waarin de burgemeester zegt dat zijn voorganger niet kan fietsen. Within a month, two cyclists have been killed, and when the police investigation is over, your office may be subject to a corporate manslaughter charge. You have done nothing for cyclists. Well, I, I think that is absolutely outrageous. Not only from a man who cannot but ride a platform to cut investment in transport infrastructure? No. Nou, het was niet alleen een en al lol voor Boris Johnson. Zo verweet weet Ken Livingston hem ervan dat hij zich te laat liet zien toen vorig jaar rellen in de Britse hoofdstad uitbraken. Maar is het verontrustend voor je dat je zo lang heeft genomen om terug te komen, toen je stad in vlammen opging? in een ideale wereld zou ik niet zoals Ken Livingstone uh, rechtvaardig zegt, in uh, het uh, buitenland uh, op Maar toen ik terugkwam, heb ik met de politie gewerkt om de situatie onder controle uh, te brengen. Op dinsdag hadden ze, een fantastisch werk gedaan. Britten noemen de verkiezingsstrijd inmiddels al de Boris and Ken show. Boris Johnson staat momenteel ruim aan kop in de peiling. In Hilversum werden gisteravond de laatste tien objecten... uit de nalatenschap van koningin Juliana geveild. De opbrengst was 13.000 euro. Veilingdirecteur Martijn Jansens over de koninklijke spullen. In de laatste tien objecten uit deze nalatenschap... zaten een aantal thuis, twee mooie pendules... en een stel Chinees porseleinen vazen vermaakt tot lampen. Dit laatste item, die Chinese vazen... die hebben uiteindelijk 4800 euro opgebracht. En dat was ook de hoogste opbrengst van deze tien objecten. De voorwerpen komen voornamelijk uit Paleis Soesdijk... en werden vorig jaar al geveld. Toen werden er in totaal 10.000 objecten geveld... en uh, werden deze 11 uiteindelijk niet verkocht. Nou, opbrengst van die veiling was ruim 5 miljoen euro. Het totale bedrag gaat naar verschillende goede doelen. En dat zijn het uh, Prinses Beatrix Fonds... het Prinses Christina Concours... Het Natuurcollege en het Nederlandse Rode Kruis. Er werd enthousiast geboden. Het bracht drie keer de verwachting op. En er werd uh, vanuit alle kanten geboden, ook aan de telefoon. Dus uh, we zijn zeer tevreden. We waren ook zeer vereerd dat we dit mochten verheilen. De Japanner Hiroemon Kimura heeft gisteren zijn 115e verjaardag gevierd. Daarmee is hij inderdaad de oudste man ter wereld. Zijn geheim: elke dag in de zon zitten. No, ja, precies. Ter vergelijking Kimura was 6 toen de gebroeders Wright in 1903... de eerste gemotoriseerde vlucht ter wereld maakten, En 64 toen in 1961 Yuri Gagarin als eerste mens de ruimte inging. Nog even naar de beurs. In New York sloten ze op verlies. De Dow Jones sloot 0,5 lager. De technologiebeurs Nasdaq daalde 14 procent. Dan naar Azië. Daar wordt alweer gehandeld. Japanse Nikkei staat op een verlies van 14 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Tien minuten over zes. De Amerikaanse drummer en zanger Levin Helm is overleden. Hij drumde in de legendarische Amerikanengroep The Band. En zong ook in enkele klassiekers van de Band... zoals The Weight en The Night They Drove All Dixie Down. were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember, oh so Tonight The They Drove Old Dixie Down, van de band met zang van Levenhelm. Levenhelm is 71 jaar geworden. 14 minuten over zes, gauw door naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Gauw, gauw, goedemorgen. Ja, gauw. ja. Volgens ja. mij, hè, heb jij ja. nog nooit in je leven gekampeerd, of wel? Ik uh, voel me... Ik vind het eigenlijk wel beledigend. <lacht> Waarom zeg je dat eigenlijk? <lacht> ja, dat vind ik helemaal niet bij je passen. <lacht> Hoe kom jij daarbij? Heb ik het fout? Als ik me. Als ik mezelf op een schaal van 0 is onervaren en 10 is zeer ervaren mag plaatsen... Mm. dan haal ik toch zeker een 7. Oké, okay. dat had ik niet van jou zeker. gedacht. Mijn eerste tentje was toen ik een jongetje van een jaar of 8 was. Dat was zo'n blauw driehoekje van hele zware katoenen stof. Die kon ik op een gegeven moment zelf opzetten... En uh, wat er dan gebeurde was, dan hadden we zo'n spuitbus met insectenspray, kijk dat. Mm -hmm. En die spoot ik dan mijn hele tent mee vol. Dan deed ik de rits dicht, dan ging ik erin zitten, <laughs> want ik vond het zo lekker ruiken. Yeah. Nou, zo ah. is het allemaal gekomen. Oké. Okay. Zo ben ik verslaafd geraakt aan, uh, aan deze. Ik bedoel, aan, de, aan het kamperen natuurlijk. Ja. Een bol tentje heb ik gehad. En uh, ik heb ook ervaring met vouwwagens. Ik ben ook wel eens in een caravan geweest. Ik heb luchtbedden, veldbedden, rolmatrasjes... Ik heb ze allemaal meegemaakt en ik vind het ook leuk. Nog steeds. Jij dan? Ja, ik hou ben er wel van. jij ja, ja, kampeerders, Ja, ik vind dat fijn. Ja, maar dan wel een beetje luxe kamperen. Dus een beetje gemak. Luxe. Ja. Jij bent meer een luxe beestje. Nee, ik vind het wel leuk om met potjes en pannetjes en dan alles op één pitje en zo. En dan een beetje zo pieren. Maar het moet niet regenen hoor, dat niet. Nee. Dat niet, daar houden we niet van. Maar goed, we hebben ook een lange traditie in Nederland al, hè, over het, wat kamperen betreft. Tenminste, vanaf de jaren 50 is dat toch echt wel uh, in opkomst gekomen. Laten we even luisteren naar een kort overzichtje. Dit hek verschaft u de toegang tot het kampeerterrein van de ANBB in Ommen. Het is niet zomaar een kampeerterrein. Op deze plaats en in deze omgeving worden jaarlijks vele kampeerers vertrouwd gemaakt met de zo aparte techniek van het kamperen. Dat gebeurt middels de zogenaamde oefenkampen die gedurende de zomermaanden door de ANDB worden georganiseerd en waaraan ieder bondslid kan deelnemen of hij nu de kunst van het kamperen verstaat of niet. S Morgens na een flinke wasbeurt worden de tenten wijd opengezet en de slaapzakken gelucht. De kamphygiëne is natuurlijk een belangrijk programma deze. Kamperen zonder gitaar is voor de ware trekker ondenkbaar. En anders is er de moderne techniek nog. Wie het aan het strand te druk vindt, zoekt een rustig plekje op in de duinen. Hutje bij mutje. Ja. Nou, dit hek waar ik nu sta, verschaft mij toegang tot de Nederlandse kampeerdagen van de ANWB. Anno 2012. Het hek zit nog helemaal op slot, maar ik zie in de verte hier in Oude Kerk aan de Amstel. al, ja, het ziet er een beetje uit als een soort pretpark. En hier, Lara, zijn dit weekend de kampeerdagen. Een evenement voor jong en oud, met primeurs, de laatste trends. En uh, we willen natuurlijk ook weten hoe het gaat in de kampeersector. Ik weet toevallig dat vandaag de cijfers van het consumentenvertrouwen weer komen. Dus hoe gaat het met de economie? En ik dacht, ik steek de thermometer eens even in het kampeergebeuren. Kijken hoe het hier gaat. Oké. Vooral weer later wel. Maar dan moet het wel dat hek open. Ja, nou, dat <lacht> komt zo wel vast. Wel eens handen Mark tot, Robin straks. Visser. tot straks. Vandaag dus uh, bij de Nederlandse kampeerdagen. Benieuwd hoe dit afloopt. 17 minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het verdwenen elftal. Zo heet de expositie die gisteravond is geopend... in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Expositie gaat over een van de vrije van de Joodse gevangenen in het kamp. Voetbal. Verslag van Karin Alberts. Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork...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 Nancy van Twaalf komt uit Oeganda. Haar ouders zijn vermoord door het leger van Joseph Kony... de Oegandese rebellenleider die vooral kindsoldaten voor zich laat moorden. Vandaag, op de actiedag Kony 2012... wordt over de hele wereld aandacht gevraagd voor de daden van Kony. Hij wordt al jarenlang gezocht. Nancy is op dit moment in Nederland met het koor waar ze in zingt. Aan de keukentafel van Matthijs Piet, de baas van Stichting Kinderhulp Afrika... vertelt Nancy haar verhaal aan Joris van der Kerkhof. Everyone needs compassion. Nancy zingt. I love this never fail Gewoon als je aan de keukentafel aan Nancy vraagt om te zingen, dan zingt ze. Let fall on me. Een grote meid van 12 jaar oud, iets groter dan uh, 1,60 meter. 60, ze kijkt. Trots, en als ze gaat vertellen over wat er allemaal met haar gebeurd is, dan keert ze een beetje in zichzelf. De ogen worden iets fletser dan, uh, dan als het over uh, andere zaken gaat. Hier, als het nog even over Nederland gaat aan het begin van het gesprek, moet ze lachen en is ze vrolijk. Ze zijn naar de dierentuin gegaan. Yes. En hier hebben ze veel dikkere olifanten en langere giraffes. We and we saw them at the zoo. are very tall, elephants are big. En van het eten word je lekker dik. Macaron en chips, they can make you to grow fat. En als ze zingt, gaat het over vergiffenis. Everyone needs forgiveness, a kindness of a savior, the hope of nation. En ook vergiffenis voor Joseph Koning. Yes. Ik kan iedereen en dan komen we uiteindelijk in het verhaal van Nancy en haar familie van haar vader in de tuin. En mijn vader used to go in the garden to dig, and En the, er someone who threw a spear and had in his head. En de speer in het hoofd van haar vader. En En van de moeder.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 en haar benen die geraakt zijn en dat ze een paar dagen later in het ziekenhuis overleed, maar ook van andere mensen in het dorp. Een meisje van vijf. En mijn vriend Juliet was killed by Connie. Dat vermoord is. killed him, kill him in two parts. They cut him in two parts. En iemand die gewoon letterlijk in tweeën gesneden is. Met die beelden moet ze leven.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 Jesus con cada the grave. Radio Angel Now. Sport voor de Nederlandse waterpolers komt er vandaag op aan. Ze wonnen gisteren hun laatste poolwedstrijd met groot verschil van Griekenland. Het werd 13-6. Oranje neemt het als poolwinnaar vanavond in Triest om acht uur op... tegen de nummer vier van de andere pool, en dat is gastland Italië. Van tevoren had Oranje weinig trek in de Italiaanse ploeg... maar volgens teammanager Arno Havenga is het eigenlijk wel een hele mooie tegenstander. Nee, liever niet. Maar goed, hier thuis in Italië, tegen Italië, dan speur je niet alleen tegen de ploeg, maar ook tegen de omstandigheden. Maar goed, dat, dat maakt niet uit. Het is denk ik een heel mooi, een mooie ploeg om, om een ticket mee binnen te slepen. Zeker voor Mauro, als we het ticket binnenhalen, dat is natuurlijk het mooiste wat er is om hem hier in eigen hand van zijn eigen land, ten koste van zijn eigen land, naar Londen te gaan. En die Mauro is natuurlijk Mauro Moghiri, de bondscoach. Vanavond weten we of de waterpolo ploeg haar olympische titel in Londen kan verdedigen. De winnaars van de kwartfinales gaan naar de Spelen. De verliezers blijven thuis. Tenniser Robin Hazen heeft op het Masters-toernooi in Monte Carlo de kwartfinale gehaald. Hij won de, makkelijk in twee sets van de Braziliaan Thomas Bellucci. De setstanden waren 6-2 en 6-3. Dat lijkt een makkie. Hazen daarover.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 en ik denk dat dat vandaag de moeilijkste dag voor hem was. In Den Bosch zijn de springruiters aan hun wereldbekerfinale begonnen. Harry Smolders deed dat van de Nederlanders het beste. Hij werkte de eerste omloop af als zevende. Het verschil met de Amerikaanse nummer één, Rich Veller, is nog klein. Vanavond is het tweede onderdeel. De dressuurruiters rijden in Den Bosch alleen voor de eer. Ankie van Guns laat Good Salinero nog even op stal... Afgelopen week kwam het bericht dat Van Gunsen met de inmiddels 18-jarige Olympisch kampioen naar de Spelen in Londen wil. Hoe zit dat, van Gunsen? Nee, uh, ik heb gezegd ik ga het traject in omdat uh, Salineiro fit en gezond is. En dan kijken hoe het loopt.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 Arjen Robben weigert voorlopig zijn handtekening te zetten... onder een nieuw contract bij zijn club, bij München. Reden is een ruzie tussen Robben en zijn medespeler Frank Ribéry. De Franse speler heeft Robben in de rust van de Champions League-wedstrijd... met Real Madrid afgelopen dinsdag namelijk een klap verkocht. De twee kregen het aan de stok omdat Robben vond dat niet Ribéry... maar Tony Kroos een vrije trap moest nemen. Beide vleugelspelers zouden in de rust opnieuw een woordenwisseling hebben gekregen. En daar zijn er dus zo klappen bij gevallen. Robben wilde binnenkort zijn handtekening wel zetten onder een contractverlenging, maar wil nu toch afwachten hoe de clubleiding van Bayern München deze zaak afhandelt. En badmintonster Zhao uh, Ji heeft in het Zweedse Karlskrona de halve finale van het EK gehaald. En daarmee is ze verzekerd van minimaal brons. Ze won in uh, drie zware games van de als derde geplaatste Bulgaarse Petja Nedalcheva. Ji zelf is als vijfde geplaatst. In de halve finale moet ze het opnemen tegen de Duitse nummer twee van de plaatsingslijst. En dat is Juliana Schenk. In de Europa League houdt het Sporting Portugal van Stijn Schaars en Ricky van Wolfswinkel kans op de finale. Portugese ploeg won op eigen veld met 2-1 van Atletiek Bilbao. Andere finalist is hoe dan ook Spaans, Atletico Madrid. Won namelijk op eigen veld met 4-2 van Valencia. Valcao scoorde twee keer. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven geweest. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. PVV-leider Wilders wil een referendum in Zeeland... over de het Wiegenpolder. Anders steunt hij het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker... voor gedeeltelijke ontpoldering niet, zo schrijft Wilders op Twitter. En zonder steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid. Een op de zeven Amerikanen heeft voedselbonnen nodig om rond te komen. Dat blijkt uit cijfers van het begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres. Vorig jaar kregen 45 miljoen Amerikanen elke maand voedselhulp. In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een omstreden wetsvoorstel... om embryo's dezelfde rechten te geven als mensen, het niet gehaald. Door de wet zouden abortus en het gebruik van de morning after pill even zwaar kunnen worden bestraft als moord. Het huis van afgevaardigden van Oklahoma wil het wetsvoorstel niet bespreken. En in Peru wordt onderzoek gedaan naar een mysterieuze dolfijnensterfte. In de afgelopen maanden zijn er bijna 900 dolfijnen aangespoeld. En wetenschappers vermoeden dat de oorzaak een virus is... of verwondingen door olieboringen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het binnenland is het op veel plaatsen helder. In het westen komen langs de kusten wolkenvelden voor met heel plaatselijk een bui. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de ochtend is vooral in het oosten eerst veel zon. Later ontstaan stapelwolken en vanuit het westen breidt de buigheid zich langzaam uit. Vanmiddag komen in een groot deel van het land buien voor. Vooral in de namiddag is daarbij ook kans op onweer of hagel. Er staat dan een overwegend matige wind uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar 11 graden aan de westkust tot 14 of 15 graden in het oosten. Vanavond blijven we te maken houden met een aantal buien, maar vannacht wordt het langzaam wat droger en klaart het tijdelijk op. Morgen, zaterdag, komen in de vroege ochtend al buien voor. In de middag breekt af en toe de zon door en het wordt ongeveer 12 graden.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 Bel 0800 0828. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In het uh, Midden-Amerikaanse Honduras... hebben duizenden boze boeren grote stukken land bezet. Ze vinden namelijk dat ze recht hebben op de grond. Maar volgens de regering is de bezetting illegaal. Het gaat in totaal om zo'n 12.000 hectare. Ik schakel met journalist Kees Zoon. Kees, waarom vinden de boeren dat zij recht hebben op die grond? Nou, De boeren stellen dat het uh, gemeenschapsgronden zijn... Uh, die voor een deel illegaal zijn verkocht de afgelopen jaren door corrupte ambtenaren. En een ander deel, daarop hebben de grootgrondbezitters enorme schulden... omdat ze weigeren belasting te betalen aan de gemeente...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 Gewoon boeren die de, de, de, de, de gronden bezet hebben. Het, het gaat echt om, om hele gezinnen. En, en er zijn vandaag wat ontruimingen geweest. En die zijn ook nog redelijk rustig verlopen. Maar in, in het hele land zijn vandaag ook uh, demonstraties uh, en protestbijeenkomsten geweest. Uh, vanwege prijsverhogingen en dergelijke zaken. Dus er is een grote kans dat de komende dagen de zaak wel gaat escaleren. Nou, we houden het in de gaten samen met jou. Oké, Zoon, dank je wel. Het is acht minuten over half zeven. Het was een aantal jaren stil rond dressuurruiter Inke Bartels. Haar paard, Sunrise, raakte tijdens de Spelen van Peking geblesseerd. Daarna kwakkelde het dier van de ene blessure naar de andere. Bartels ging dus op zoek naar een nieuw toppaard, En dat werd toets. 2,5 jaar trainen de combinatie in de luwte. En nu is het tijd om de spotlights op te zoeken. Dus doet Bartels met Toets mee aan de internationale dressuurwedstrijd... bij Indoor Brabant. Plechtig trompetgeschal bij de start van de internationale dressuurwedstrijd in Den Bosch... met een bekende naam voor Nederland, Imke Bartels. Ooit een vaste waarde in oranje, maar in 2008 na de spelen... raakt haar toppaard Sunrise geblesseerd. En nu is ze er met een nieuw paard, Toets. En dat is er niet zomaar één. Ik denk dat uh, Hunter Douglas' toets een topper is. Uh, hij heeft veel werk nodig gehad. Hij is enorm groot. En daardoor heeft hij tijd nodig gehad ook om, om echt sterk te worden. In de moeilijkere, moeilijkere oefeningen, net als Piaf en Passage. En daar zit nog een hele hoop uh, werk voor de toekomst om daar nog sterker in te worden. De keren dat ik in de ring ben geweest, uh, ja, laat hij eigenlijk ook wel zien wat hij kan. En dat, uh, dat geeft gewoon heel erg veel vertrouwen. En, en ja dat het goed of heel goed wordt... dat is iets wat zich nu, denk ik... de komende tijd gaat uh, uitkristalliseren. Altijd een zijn. Dat kan niet anders. Druk overleg tussen vader Joep en dochter Imke Bartels... na haar proef... in de tweede internationale wedstrijd die ze rijdt met toets. De eerste in Engeland, die won ze. En deze, meneer Bartels, ja, dat is nog even afwachten, hè? Nou, ik heb mijn kick al binnen, hoor. De eerste of tweede, maakt dit stadium niet zoveel uit. Ja. Uh, ik uh, vind dat ze een fantastisch paard heeft. Ik zie hem voor de eerste keer in de Grand Prix. Ik heb de vorige proeven niet, uh, niet gezien. Uh, en ik heb er kippen van gekregen. Nou, u bent er echt uh, euforisch over. Hè? Ja, nou euforisch over. Ik vind uh, iedere, iedere, iedere sporter hoopt, je uh, paardensporter hoopt in één keer, dat je één keer in je leven dat echte paard krijgt. Wat, uh, ja, wij noemen dat een wereldpaard. Nou, dit is een potentieel wereldpaard. En... Waaraan merk je dat? Waarin zit dat? Uitstraling. Als hij de ring binnen... Ik sta met een paar echte paardenmensen te kijken. En uh, ja, zo'n paard de ring binnenkomt. En, en, en uh, je ziet hem daar over de diagonaal gaan... in uitgestrekte draf en uh, pijamenten lopen. Ja, dat is echt... Voor een paardenman is dat wauw. Dat is een beetje wat iedereen ook met Totilas had. Nou ja, ik wil nou niet direct... Uh, met Totilas was uh, buiten aarts, Maar uh, laten we zeggen... dit is toch minstens halverwege op het moment. <lacht> ja. Even kijken. Zijn ze klaar? Uh -huh. uh, die gaat ervoor, uh, dus uh, Imke wordt tweede. Mooi toch? Super. En de tweede verplaatste in de Amazone, uitleder van Imke Schildert Bartels, en product Toets. Zilver dus voor Imke Bartels en Toets, het paard dat haar carrière weer een nieuw leven moet inblazen. Ja, uh, nou ik moet zeggen, wij hebben bewust gezocht, uh, periode, naar een paard. En daar hebben we er heel veel gezien. En nou, de een nog duurder dan de ander. Um, dus dat, ja, dat werd hem op een gegeven moment niet. En uh, ik kreeg eigenlijk bij toeval van een leerling van mij... kreeg ik uh, toets op stal. En um, toen heb ik de kans gekregen om daar eens een poosje mee te werken. En toen dacht ik, hé, hey, ik hoef niemand te zoeken. Ik heb hem gevonden. En uh, uiteindelijk heb ik hem ook moeten kopen. Want hij was wel te koop. En dus uh, mijn man Joep heeft een uh, groepje mensen bij elkaar gebracht... die toch het geld samen hebben kunnen krijgen... Um, om hem te kopen. En, Want uh, uh, was hij duur? Nou ja, hij was niet goedkoop. Nee, dat mag ik wel eerlijk zeggen. Dus ik heb wel, ik heb een aantal, uh, ik denk dat we met acht eigenaren zijn. Dus uh, ja, dat is toch wel een, een behoorlijk syndicaat om hem um, te kunnen houden. En ja goed, die mensen ben ik wel heel erg dankbaar dat ze mij die kans geboden hebben. Dames en heren, starten de muziek. Eerder rondom de rechterhand. En natuurlijk, u wilt en Daar is de ere ronde voor Imke Bartels en de andere prijswinnaars. Dit is dan nog een relatief kleine internationale wedstrijd, maar met de prestaties van Toets de laatste tijd zou ze toch eigenlijk ook gewoon naar de spelen moeten gaan. Nee, ik ga nog niet gewoon naar Londen. Uh, ik moet zorgen dat ik, uh, nou, ik heb nu inmiddels mijn kwalificatie voor de 4 binnen voor de internationale bond. En uh, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik bij de beste vier van Nederland blijf. En dat uh, we zijn met vijf, zes man die daarvoor knokken. Dus dan moet er moeten nog één of twee afvallen. En, uh, daar moet ik niet zijn. Een bijdrage van Edwin Cornelissen vanaf Indoor Brabant. Oosterhuis van het album Rex doorgeproduceerd door Anouk. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal. De ijsbeer bestaat al veel langer dan gedacht. Het dier is eigenlijk een oerbewoner, blijkt uit onderzoek straks meer daarover. Eerste verkeersinformatie, Johnson Hoka. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Troest op de weg. Nou, het is echt een typische vrijdagochtend. Hè. Slechts twee korte files op de A8 naar Amsterdam. Twee kilometer voor Knoop het Koenplein. En ook op de A15 richting Europort. Er staat twee kilometer bij Spijkenissen. Zal we rustig blijven, denk ik? Ja, ik denk het wel. Het is echt een vrijdagochtend. Zoals ik al zei, ik denk eh, rond half negen niet meer dan 30 kilometer file, hè, Lara. Oké, okay, tot later. Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. Door naar Oudekerk aan de Amstel, want daar vinden dit weekend de kampeerdagen plaats. En ik heb inmiddels begrepen dat mijn collega Mark-Robin Visser niet kan wachten tot hij naar binnen mag... Zeker. Nou, het is me al gelukt, Lara. Ik ben er al. Ik denk dat ik mag wel zeggen dat ik de eerste bezoeker ben. Het is nog niet eens helemaal klaar. Morgen uh, gaat het pas echt open, ja. als ik het goed begrepen heb... van Alex Hamer, van de AWB. En uh, vorig jaar 23.500 mensen. Ja, klopt. Allemaal frisse kamperers. Allemaal frisse kamperers. ja. Wat voor mensen zijn dat nou... Uh, nou, dat zijn eigenlijk uh, ja, de afspiegeling van de samenleving. Ja. Hè? Dus uh, alle Nederlanders zeg maar, die we in Nederland zien, uh, komen ook op dit evenement. Nederlanders kamperen, dus... Uh, die Nederlanders die, uh, kamperen? Ja. ja, zeker. Zie je daar nou ook nog een stijgende lijn in vanwege de economische uh, malaise? Nou, ik weet dat we de afgelopen jaren uh, wel een stijgende lijn hebben gezien in kamperers. Nou, weet ik niet alles van trends. Uh, dat weet mijn collega Ed Lodewijk. Uh, Gaan we vanochtend thing. alles nog ja. over behandelen? Uh, maar je ziet er wel een stijgende lijn in. En dit evenement ook. Dat groeit ook de afgelopen jaren uh, gestaag. Dus uh, ja, daarin zie je wel een trend. Geen klagen bij de ANWB-kampeerdagen. Uh, We staan op een prachtig recreatieterrein bij Oude Kerk aan de Amstel. Mooie recreatieplas hierachter. En ja, het ziet er hier een beetje uit als een camping, hè? Uh, duidelijk een caravanhoekje. Ja, ja de, dat, dat is leuk dat je er even naar wijst. Daar staan onze ANWB-vrijwilligers. Die, uh, die helpen oh, om leuk. het evenement te organiseren. Ze staan er nu nog niet, hoor. Maar de caravans staan er al wel. Nee, en de vrijwilligers ook. Die zijn heel de week Zit al Zitten die in die caravans? Ja. Oh, dan gaan we er straks een paar wakker maken. Ja, zeker. Ja. Nee, voor de rest is inderdaad in een camping. Heel veel tenten. Eigenlijk zijn alle tenten hier uh, die in Nederland verkrijgbaar zijn, uh, die staan ja. hier. Zullen we even een beetje die kant op lopen? Want ik zie daar inmiddels al wel wat bewegen, zeg. En dan, uh, die kampeerdagen zijn er dus voor om de belangstellenden te informeren over de laatste trends. Uh, daar gaan we het straks over hebben. En verder ook waar je naartoe moet. Bestemmingen gaat het daar ja. ook over? Ja, ook. Ja, ook zeker. Ja. Ja. Hoewel veel mensen hun uh, vakantie al eerder boeken, zeg maar, een kampeervakantie. Ja. Uh, maar goed, het is wel een goede plek om even inspiratie op te doen voor de ja, geplande reis uh, in de zomer. Ja, nou, uh, ik zie dat de, bij de AWB-vrijwilligers dat er nog weinig beweging. Als er iemand een radio aan heeft, willen ze dan nu even de caravan openmaken. Beste mensen, ik sta echt naar tien dichte caravans te kijken. Gordijntjes zijn ook nog allemaal dicht. Denk je dat we ergens kunnen aankloppen ja. gewoon? Dan gaan we gewoon eventjes kijken of we iemand... Uh, dat heb, die, die behoefte dat, dat heb ik vaak ook als ik zelf aan het kamperen ben. heb je zo'n wel... zin om weer iemand oh. gewoon een rits open te trekken. Zeg, Goedemorgen! Laat... Verse croissantjes! Wat zegt u? Ze hebben... Nee, ze hebben gisteren laat gewerkt. We gaan, tot, gewoon, uh, we gaan het uh, gewoon proberen. Even er staat hier al een deurtje open. Ze hebben ook een, een schotelantennetje bij zich. Dat is ook zoiets wat je tegenwoordig... deurtje gaat ja. gauw dicht, zie ik nu. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al wakker? Ja, helemaal. Ja? ja, we zijn helemaal wakker. Dat moet wel, hè? Het is zo'n groot feest. Hè? Ik Worden hoor je? dat dit het vrijwilligersveldje is. Ja, dat is het hier zo. Is het nou laat geworden gisteravond? Nou, nee, we moesten vanochtend vroeg op natuurlijk. Want ja. we moeten om zeven uur alweer beginnen. Mag ik even bij u in de caravan kijken hoe het eruit ziet? Oh, er staat hier hagelslag op tafel en krentenbrood. Is het goed voor... Goedemorgen. Ja, ja. Nog iemand? Ja. Het is Radio 1. Oké, okay, goedemorgen. Ik hoor dat u ook van de ANWB bent. Ik ben ook van de ANWB. Ja. Hoe kom je daar zo terecht? Ja, hoe kom je daar zo terecht? Uh, we zijn vrijwilliger geworden 16 jaar geleden... en vinden het erg leuk. En we doen het nog steeds, dus... En wat doet u dan precies? Uh, we zijn nu op dit moment bezig met een uh, vakantiebeurs op te bouwen. Ja. Met z'n allen. Doen we met een man dus op... U bouwt mee ook? U bouw mee, ja. <laughs> ja, ja. ja. Ja, u moet erop lachen. Maar ik weet het, als een beetje kamperen... dan moet je ook gewoon een beetje werk verzetten natuurlijk. Ja. Het gaat niet vanzelf. Nee, het gaat niet vanzelf. Want het is gewoon een kaal veld en uiteindelijk wordt het een kampeerterrein... met een heel beursterrein. Dus... Ja, en is dit uw eigen caravan? Ja. ja. U heeft het goed voor elkaar, tv'tje erin? ja het wel leuk blijven. Het wordt steeds luxer, hè? Ja. Dat wel. Ja, het is eigenlijk geen kamperen meer. Mag je het eigenlijk nog wel de kampeerdagen noemen? Jawel. Ja? Jawel. Ja. Weet u wat? Ik zou zeggen, neemt u lekker een boterham met hagelslag. Dankjewel. En dan gaan we er een mooie kampeerdag van maken. Ja, dat okay. gaan we ja, doen. Jawel. En wanneer... Ja, oké. Okay. Wanneer, wanneer dat zeggen? Wanneer wordt dit uitgezonden? Nou, het is al uitgezonden, mevrouw. Oh jee. Ja. <laughs> Goedemorgen. Hey, uh, we zien elkaar nog wel. Hè? Okay, de Doe het de deurtje de... maar even dicht, want de warmte de gaat eruit. Ze hebben de ook de een kacheltje. Dag. Dag. Nee, dag. dag. Oei. Het zal je maar gebeuren. mark Robin Visser zo vroeg bij je op de koffie. Straks meer van mark vanuit Visser vanuit de Oude kerk aan de Amstel... waar dit weekend de kampierdagen plaatsvinden. IJsbieren dan bestaan al veel langer dan tot nu toe werd gedacht. Vandaag publiceert de tijdschrift Science een onderzoek... waaruit blijkt dat ze al 600.000 jaar bestaan. En dat is vijf keer langer dan tot nu toe werd aangenomen. Toch is niet iedereen daarover verbaasd. Dirk-Jan van der Kolk bijvoorbeeld gaat onder meer over de dierverzorging... in Oudehands Dierenpark in Renen, gespecialiseerd in beren. Meneer van der Kolk, goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent niet verbaasd, hè? Nee, als wij kijken hoe een, een ijsbeer zich gedraagt in gevangenschap... dan uh, ja, moet daar toch langer en meer achter zitten dan iedereen waarschijnlijk verwacht had. En, maar ja, wij hebben natuurlijk een heel mooi voorbeeld... omdat wij zowel de bruine beren als de ijsberen bij ons in het park hebben. Dus ja, dan zie je toch wel een aantal verschillen waarvan je denkt... Uh, ergens in die evolutie heeft die ijsbeer toch wat langer uh, daarvoor nodig gehad. Want de ijsbeer stamt van de bruine beer af? Ja, oorspronkelijk dat zie je als je een ijsbeer kaal scheert, dan is hij helemaal uh, zwart. Dus oorspronkelijk stamt uh, de ijsbeer toch wel van een donkere beer af. En of dat nou uh, de bruine of de zwarte is, dat kunnen we in het midden laten. Maar uh, nou, er is ergens een splitsing geweest en dat kun je alleen nog maar zien naar zijn grote zwarte neus. En u zegt, ik zie aan de ijsbeer um, hoe die zich gedraagt in gevangenschap, dat die al veel eerder, veel langer bestaan moet hebben. Wat ziet u dan? Uh, nou, in ieder geval onder, veel langer onder die erbarmelijke omstandigheden, zoals het natuurlijk op de Noordpool het geval is. Wat je ziet is dat een ijsbeer veel en veel meer geduld heeft dan een bruine beer. Dat komt natuurlijk omdat ja, ijsbeeren in het wild elk, ja, de mogelijkheid die ze hebben om prooi te vangen ook echt moeten benutten. Want anders hebben ze volgens een paar dagen weer een rammelende maag. Uh -huh. En de bruine beren daarentegen leven in gebieden waar ja, zeker in de zomer en het voorjaar toch wel een overvloed aan heet is. Hè. Denk aan de zandtrek. Ja, dan hoeven ze maar in een rivier te gaan staan... en ze uh, <lacht> die zalm eruit. <lacht> en één poot in het water en ze hebben een zalm. Exact. Ja, ja. soms hoeven ze de bek alleen maar open te doen. Maar in ieder geval, uh, de ijsbeer, die, uh, ja, die, dat zie je ook gewoon echt bij ons... die, die laat geen kans onbenut om, om iets te bereiken wat hij wil bereiken. En, en je moet ze ook veel meer bezighouden. Ze zijn intelligenter dan, uh, dan de rest van de dieren. Dus eigenlijk ja. zegt hij ook, de, de, de ijsbeer is avontuurlijk... en de bruine beer is, is, is wat lui. Uh, ja, zo lui wil ik niet zeggen, maar een, een ijsbeer die, eh, als je kijkt hoe lang een ijsbeer zeg maar, bij een gat ligt... waar zo'n rob omhoog moet komen, zo'n zeehondachtige... ja, een bruine beer, ik bedoel, die, die vindt het prima... als hij een klein stukje moet rennen voor een prooi... maar die geeft het wat eerder op. Mm. En dat komt, zegt u... daaraan ziet u dat de, de ijsbeer al langer uitgedaagd is... en wat dat betreft ook geëvalueerd is. Exact. Ja, en je ziet het gewoon ook wel... Echt aan, aan de vorm van de schedel. Die is toch wel wat langgerechter dan bij de bruine beren en de zwarte beren. Dat komt natuurlijk omdat die aangepast is aan het leven in het water. Hè. Dus die echt is een element. En eh, nou, dat is op dit moment ook wel ja, het grootste probleem bij de ijsberen. De klimaatverandering. Dat zowel de jonge als de oudere beren grotere stukken moeten zwemmen. En een ijsbeer is een perfecte zwemmer. Alleen als ja, moeders met hun jongen eh, nou ja, 10, 15 jaar geleden meteen de ijsvlakte opkomen... Uh -huh. Vanaf uh, het vasteland. En tegenwoordig moeten ze soms kilometers zwemmen. om überhaupt iets van ijs te bereiken. En daar vallen veel slachtoffers. Maar. zouden we niet ook moeten concluderen. als, als ik uw verhaal zo hoor. dat uh, de ijsbeer ook deze klimaatverandering wel weer overleeft. Juist omdat hij zo uitgedaagd is al in het verleden. En dus eigenlijk alle aanpassingen... of zichzelf heeft kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Ja, en stiekem ja, zou je dat misschien mogen concluderen... Zij het niet dat uh, door het langer op het land verblijven... en langer in de buurt van mensen zitten... Uh, dat ze ook afvalbergen op gaan zoeken... in de buurt van uh, ja, bewoning, waar mensen zijn. Mm. En ja, dat resulteert helaas meestal in de dood van het bier. Want Een ijs is gewoon levensgevaarlijk. Dat is... Uh, nou, we zeggen wel eens in de dierentuin is de ijsbeer het gevaarlijkste roofdier. Uh, je ziet dan een ijsbeer niet wanneer die boos is. Uh, hij valt aan en erbij al te laat, Terwijl ja, alle andere roofdieren zeg maar, toch waarschuwingen geven. Okay. Dan wordt, ja. Ja. Ja, dus het contact met mensen loopt meestal niet goed af. Nou, uh, nee. Interessant verhaal. Dierik-Jan van der Kolk van uh, dieren, uh, Dierenverzorger in Oude Hans Dierenpark in Rene. Dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Marjan Koekoek is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Europa verbiedt postbus-BV's in Nederland, kopt het AD. Nederland dreigt volgens de krant tot 1,5 miljard aan inkomsten... en duizenden banen te verliezen... doordat Europa een einde gaat maken aan het belastingparadijs... dat hier bestaat voor zogenoemde brievenbusfirma's. Voorbeelden van bedrijven die zich hier vestigen op papier... zijn Google en Ikea, maar ook bands zoals U2 en de Rolling Stones. Zo ontwijken ze de veel hogere belastingtarieven in eigen land. Brussel komt in juni met concrete voorstellen om dat nu tegen te gaan, zegt de EU. Kort geleden stemde een overweldigende meerderheid voor een verbod op postbusfirma's. Deze Europese, Europese maatregel komt op een moment dat de Nederlandse regering... zich het hoofd breekt over miljardenbezuinigingen, al dus dat deed. In trouw spuwt het CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppijans een gal... over wat hij noemt de malversaties van ambtenaren... De strijd die het Zeeuwse Kamerlid de afgelopen vijf jaar heeft gevoerd... voor het behoud van de Hetwiegepolder was volgens hem ook een strijd tegen het ambtelijk establishment. Een boze kopian zegt in trouw dat hij vindt dat ambtenaren... te veel de natuurbelangen behartigen. Hij kreeg de afgelopen jaren de indruk dat ze ongezien natuurdoelstellingen naar Brussel stuurden. En op een gegeven ogenblik lagen ze wel vast, zegt Kopi-Jan. Het feit dat ambtenaren de dienst uitmaken in plaats van onafhankelijk gekozen bestuurders stoort me enorm, aldus het CDA-Kamerlid. Vestia beerput gaat open, daarmee opent de Telegraaf. Jezus Justitie heeft gisteren beslag gelegd op het huis van de voormalige vriendin van Vestia-manager Marcel de V. Bedacht van het aannemen van 9,4 miljoen euro aan steekpenningen van diverse banken. Zijn ex kocht de woning twee jaar geleden voor ruim een half miljoen en rekende meteen af. Dit blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. De 43-jarige Jennifer B. verliet in de zomer van 2010... de woonboerderij van haar vriend Marcel de V. in Hazerswoude, schrijft de Telegraaf. En Vrijwel direct daarna kocht ze voor 519.000 euro... een semi-vrijstaande woning in Rijnsburg zonder hypotheek. De vrouw, momenteel directeur van enkele kinderdagverblijven... wil niet zeggen hoe ze aan het geld voor de aankoop is gekomen. Ze wordt inmiddels, net als Marcel de V., aangemerkt als verdachte. Binnen de Europese Centrale Bank bestaat verdeeldheid over de wijze waarop banken worden gesteund. En daarmee opent de Volkskrant. Sommige ECB-bestuurders maken zich zorgen over het uitlenen van geld tegen een onderpand dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de ECB. Ik ben als centrale bankier hier natuurlijk niet gelukkig over, zegt president Klaas Knot van de Nederlandse Bank in een interview met de krant. De hoge eisen die aan onderpanden worden gesteld, zijn volgens de Volkskrant bedoeld om te voorkomen dat de ECB verlies leidt als de banken failliet gaan. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van Knot, zijn Duitse collega Jens Weidmann en andere ECB-bestuurders, is nu afgesproken dat alle concessies die centrale banken doen, aan onderpandkwaliteit voor eigen risico's zijn. En dat betekent dat eventuele verliezen worden afgewend op de nationale overheid en niet op de ECB en de andere eurolanden. Marian, dankjewel.